Op de libische tv werd gezegd dat de hoofdstad wordt aangevallen door koloniale kruisvaders. De opstandelingen rukken verder op naar het westen. Ze hebben al vier plaatsen op het leger veroverd. In Jemen zijn de onderhandelingen over het vertrek van president Saleh vastgelopen. Saleh zegt dat hij de macht op een vreedzame manier wil overdragen, maar de oppositie eist dat hij onmiddellijk aftreedt. Intussen lijkt Jemen uiteen te vallen. Een noordelijke provincie is in handen van Shiïtische rebellen... en Al-Qaeda is aan de macht gekomen in een deel van het zuiden. Greenpeace heeft vanavond het schilderij De Schreeuw van Edward Munch... geprojecteerd op de kerncentrale in Borselen. Het gezicht was gestileerd in geel en zwart... waarbij de ogen en de mond het logo van kernenergie vormden. Greenpeace vroeg met de actie aandacht voor de gevaren van kernenergie...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 Welkom bij Echte Janne van Poon, de radio show voor bronzige Mikkels en druistige deernis. Mijn naam is Jan Roos en ik ben Jan Dijkgraaf. De week van de lente zit erop en we verwelkomen nu de week van de psychiatrie. Goed nieuws voor de Jeroen de Kreken van deze wereld. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt weer inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een geleuter. Het gratis nummer is 0800-1121. En de stelling luidt vanavond, laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen... Ja, zo is het maar net, Jan. Laat ja. ze lekker een kind krijgen. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Ja, dus geef je jezelf een eerlijk en echt goed dik verdiende bonus van een 1,25 miljoen. En zie je daarna onder druk van de publieke uh, opinie er toch maar vanaf. Zoals ingeet om aan Jan Homme. Ja, dan mag je wel honderd keer Jan heten. Maar ja, Johan. je bent een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan, Johan, echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Ik had uh, John van der Brom in de aanbieding. Ah. Ik verwijt me dat zelf, uh, dat, ik, uh, dat ik me zo ver heb laten uh, kunnen gaan... Om, uh, om in ieder geval in de verleiding te komen dat je dat doet. John best, van der Brom. Uh, best wel moeilijk de Nederlands getal. Want het was een zeer, zeer kromme zin. Uh, ja, hij stond erbij toen die Lex Immers... Uh, we gaan op jodenjacht uh, liep te zingen in uh, supporters' home. Ja. En hij deed niks. En gezellig Hamas, Hamas, joden aan het ja. gas. Ja. Dus, uh, ja, en dan krijgt hij, uh, gaat hij eerst nog vertellen... dat we het allemaal Lexje niet zo kwalijk moeten nemen. Want Lex is een beetje dom. Maar uh, ja. John heeft nu zelf ook een schorsing van een wedstrijd gekregen. Nou, het lijkt me volkomen terecht. Want in tegenstelling tot voetballers mag je van trainers wel een... Uh, ja, de, de zin net uh, zei wat anders. Maar een enigszins hoog IQ verwachten. Dus hij is, wat mij betreft, de absolute Johan. Je hebt helemaal gelijk. Hans Hille. De Kamer heeft zijn verantwoordelijkheid en ik heb de mijne. Ja, Hans Hille heeft inderdaad een eigen verantwoordelijkheid. Maar het gaat niet helemaal goed met hem. Een raket aan blunders. Uh, ja, misstand in de eigen organisatie natuurlijk. Uh, dan hebben we natuurlijk dat... Uh, ja, uh, u, u spreekt met het antwoordapparaat van de MIVD. Ja. Het is zondag, wij zijn helaas gesloten. Voor meerdere en andere inlichtingen kunt u maandag om 9 uur weer bellen. Nou, dat heb je dat gezoden, Mieter. Sowieso dat hele gezeik om een helikopter te sturen... om een uh, ingenieur van Royal Harskeuning op te halen. Weet je, Jan? Uh, het gaat niet echt goed met die man. Ik nou, ja, uh... voel geen Jan aankomen. Nou ja, ja, ja, ik kan het hem ook niet echt kwalijk nemen, maar ja, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we binnen twee weken van onze Hans af zijn. Ja. ja, en als je dus faalt, dan kan je maar één ding zijn, Jan, en dat hey, is Johan. Uh, johan. Ja, dan heb ik uh, Pieter Broertjes. Ik moet er erg nog aan winnen, maar uh, ik denk dat het wel gaat winnen. Ja, dat het wel iets moois wordt. Ja, het is buitengewoon knap als je 15 jaar lang met de oplagen van je krant hetzelfde doet. Namelijk gestaagd dalen. En uh, dat heeft Broertjes bij de Volkskrant gedaan. Nou, uh, blijkbaar heel veel lippendienst bewezen aan uh, zijn vrienden van de Partij van de Arbeid. Propaganda hij uh, dat, uh, Jan. Want als beloning mag hij nu burgemeester van Hilversum worden. En dat is niet zo raar, want zijn opa en oma wonen vroeger tegenover het stadhuis uh, ja. van Hilversum. Ja, dan ben je dus dé geschikte man voor burgemeenschap. Dan heb je uh, daar gewoon op. dus uh, ja... ja. En ik hoorde het ook zo mooi. Ja, het is natuurlijk de mediastad. En hij is de man van de media. Ja, hij heeft heel veel vrienden in de media. Doe je boven. Niet, dus kan zo verhaal. Johan. Nou, dan gaan we eindelijk over naar de enige echte, echte Jan. Maxime Vragen. Wat ik u zeg, is dat u de artikel 100 brief moet afwachten. Waarin precies aangegeven wordt op welke wijze wij bijdrage leveren aan het NAVO-besluit. Zoals dat gisteren genomen is, inderdaad. Nou Jan, je praat wel door een heel wijs man, Heinz. zeg. Ja, dat was een beetje moeilijk. Tien minuten werd er gevraagd, gaan we naar nou bommel gooien of niet in Libië? En uh, Fritsi Wester die zei uiteindelijk, ja, is het nou ja of nee? En toen brak onze Maxime en die zei, nee. Zo. Ja, ik zei ook niet een echte Jan, maar dit was, was gewoon geen actie. We zeggen gewoon, nee, we gaan geen bommen gooien. Of nee, dat ja, kan we gaan ik wel niet bommen zeggen, gooien. we gaan waarschijnlijk wel bommen gooien, toch? Nee, we doen het gestaag. Eerst deden we uh, alleen het, het wapenembargo. Ja. En toen deden we de no-fly. En volgende week doen we het bommen gooien. Misschien maar hebben we, afgelopen hebben we wel niet. een Jan in de studio, maar dit was er weer geen geloof ik. Ik geloof dat dit ook een Jan was. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, Wilfried de Jong die mocht 24 uur lang met onze gast van vanavond doorbrengen. Hij ja, wel. Ja, hij wel, want wij moeten het voor nog uh, <laughs> Met een uurtje doen. Nou, vijf kwartier zegt nou, dat. het is toch wel hartstikke mee. Maar ze kwam in 16 september uh, 1976 in Permanente ter wereld als Marie-Fleur Agema. En is, ja, nou, tussenstops bij de LPF en de groep Agema... Tans, vicevoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Welkom, Fleur Agema. Goeiendag. Welkom, Fleur Agema. Wij vonden Marie-Fleur zo mooi. Ja. Waarom uh, Fleur en niet Marie-Fleur? Dat het was eigenlijk toen mijn vader aangifte ging doen bij de burgerlijke stand. Toen vroegen ze aan hem, moet er een streepje tussen? Hij zei, ja, doe maar. sindsdien is het Marie-Fleur, maar ja, een beetje tuttig. Of je het flutter? Wij moeten Fleur zeggen, of niet? Wat je wil. Fleur. Ja, laten we even... Wat je wil, bedoel je, mogen we kiezen tussen Marie en Fleur of mevrouw Aangema? Dan weet ik het ook niet meer. Want jij wil, Jan, het maakt nou, mij niet zijn. We doen gewoon lekker flir, maar ik dan dan gewoon... Je Ik reageer overal op. Oh, okay. dat, dat, dat, dat, dat, ik dat heb een corona-retriever. Maakt die ja. Mark, uit, Maar Die je zegt, komt altijd. <laughs> niet dat ik je nu al gelijk over met een onder de retriever wil vergelijken. Want dat is ook zo onaardig. Mogen we even wat heel saais doen? Ja, laten we wat saais doen. Statistiek. Zeker. Je hebt uh, patiënt A en je hebt patiënt B. En daar zeg je dan volgens de hele wereld heel stomme dingen over in de Tweede Kamer. Niet jij, maar je collega Helder. Uh, maar het zou het wel gewoon gelijken hè? Dat is het is absoluut gelijk. Ja, leg het eens uit. Voor, voor al die mensen die, uh, die niet de Joop hebben gezien en de Jaap. En, uh... ja, ongelooflijk, de Joop nam het op voor Joop de PVV. Het op voor de PVV. Ja. De, de, de, dat is ook een godsvonde, geloof ik. Ja, ik, uh, ik kan het debat even niet terughalen. Hoe zat het ook alweer? Nou, uh... Dat had met uh, gevangenen te maken. Geva ja. en dan de ene taakstraf, had dan een taakstraf en de andere gevangenisstraf. En dat moest dan vergeleken worden in statistieken. En Helder bleef vasthouden. En iedereen dacht, die Helder is hartstikke gek. Tenminste, dat dachten ze nee, bij de Nee, die taakstraffen, die zijn gek. Waarom? Ja, nee, ja, nee, ja. Nou, gaan we nou gelijk oh ja, we gaan de, gaan de statistieken. We gaan eerst ja. even statistieken. Ja. Maar in ieder geval uh, helder bleek wel gelijk te hebben. Absoluut. Nou, Dat vond jij ook? Dat wist jij gelijk ja. toen je het ja. zag? Ja, ja. Ik heb er later over gesproken, dus ik heb het debat zelf niet gezien of gevolgd. Maar uh, kijk, uiteindelijk gaat het, uh, gaat het, het gaat om de feiten en het gaat natuurlijk om statistieken. Maar uiteindelijk, uh, sommige dingen die kun je niet in statistieken terugvinden, maar daarvan weet je wel dat ze waar zijn. Ja. En, um, uh, ja. Nou, het dus. punt is een beetje dat, dat de rechter bijvoorbeeld bepaalt bij iemand... Van, nou, jij ja. bent geschikt voor een taakstaf en jij bent geschikt voor een gevangenisdraf. Maar ze hebben hetzelfde gedaan. Ja, nee, maar precies, maar je kan dus later niet zeggen van hè, een soort at random, toch Jan? Ja, dat is het, probleem. het is geen at random onderzoek geweest. Dus je hebt niet uh, gegokt van uh, of kop of munt gegooid, die krijgt taakstaf. die gaat de bak in. En dus kan je ze niet vergelijken, uh, wilde helder vertellen. Dat deed ze niet zo handig, maar ze melden op Twitter dat ze het nog een keer goed gaat uitleggen trouwens. Dus... Uh, nou, dat hebben wij net gedaan, geloof is, ja. ik, ja. Nou ja, het zal wel, hè, helder in de statistieken. Het zal eigenlijk het zal ons woord zijn. Het enige wat grappig is natuurlijk, dat wij iedereen denkt... denkt maar dat mensen is achterlijk ja. en ze blijkt dus een intellectueel te zijn. Soms goed. moet je nadenken en doordenken. Ja, ongelooflijk. Hm. Maar wat vond jij eigenlijk het nieuws van deze week? Ja, het nieuws van deze week... het is natuurlijk het buitenland wat, uh, wat alle nieuws uh, domineert. En terecht, ja, uh, ja Libië. Echt waar? En, uh, ja, dat vind ik wel het nieuws. Denk ik denk dat we leuke dingen gaan doen. Nou, ja, over omdat, Libië. Uh, ja, omdat er toch, uh, toch besloten is om op een missie te gaan. Dat vind ik toch, uh, ja, dat is toch iets heel intensiefs en dat doe je niet zomaar en wij zijn er ook niet voor. Nee. Maar, uh, Bart, ja, maar je leeft mee zonder. met die mensen in Libië? Of niet? Zij dat niet? Nee, dat maak ik ervan, hè? Dat ik. maak jij ervan. Leef je ja. met je mee? Ja, iedereen die, die opkomt voor, voor zijn eigen vrijheid, die, die verdient alle respect. Um, sorry, maar ja, het zal, sorry, Fleur. Je ligt er toch een seconde wakker van. Ja, ik lig er op zich wel wakker van als mensen uh, gewoon onveilig zijn in hun eigen land. Maar dat betekent nog niet dat wij mee moeten doen. Dat betekent dat daar de eerst uh, er in mag. Is het wakker haken. van gelegen? Nee, nee. ik lig nee, er toch. niet letterlijk wakker nee, van. Dat maar ik... ik vind het wel erg. Ik heb wel medeleven voor mensen die in de verdrukking zitten. Ja, natuurlijk. natuurlijk het is hartstikke erg aan de andere kant. Het is uh, aan de overkant van de Middellandse Plas. Ja, het zou, het zou je worst wezen. Het is behoorlijk dichtbij. Ja, nou ja, goed. komt allemaal wel goed. Drie uurtjes vliegen? Nee, maar goed, uh, wat mij dus verbaast inderdaad... is dat er drie partijen in Nederland zijn die zeggen... nou, we gaan daar helemaal niet mee doen. Dat is de SP, de Partij van de Dieren en de PVV. Is dat een rijtje waar je in thuis wil horen? In dit geval uh, blijkbaar, ja. Maar waarom uh, moeten we het niet even een beetje helpen? Jullie vinden die Gaddafi toch ook een heftig? Ja, maar uh, niet meedoen aan de mis. Waarom niet? Omdat wij vinden dat, uh, dat wij als, uh, als Nederland genoeg uh, doen... en hebben gedaan, dat we daar ook niet... een uh, uh, Zo'n grote bijdrage gaan moeten leveren. Niet uh, zes F-16's uh, waarvan vier operationeel. En ook dat uh, de Arabische wereld hierin. Uh, maar in de eerste de instantie grote... waren jullie wel voorstander. Ja, en toen deed nee, de Arabische nee, wereld nee, ook heel nee, weinig. Nee, nee, nee. Ja, er was een tij tijdje, geloof ik, een paar dagen voordat nee, jullie nee, nee zeiden. Nee, dat nee, je was, zei, nou misschien doen nee, wel nee. Er is een mee. kamerbreed aangenomen motie geweest voor een no-fly zone. Die kamerbreed gesteund is. Dus ook door SP, de Partij voor de Dieren en Grond. Maar dat betekent niet dat je ook meteen door moet gaan. Oké, okay, maar goed, in Libië... Maar wat zegt jouw boerenverstand? Er wordt gewoon gebombardeerd straks, toch? Doen we gewoon keurig aan mee. Ik denk het wel. Ja, he? ja dat schuift steeds verderop, lijkt wel. We zullen zien. En wat denk je? Gaan we, gaan we bombarderen? Ik hoor net een ja. Ja, hè? Nou, ja, toch? We... Ik hoorde een ja, toch? Dus dan heeft <laughs> Maxime Verhagen weer gelogen? Ja! Nee, nou, ja, ze zeggen nu van niet. Ja. Hey, het inzicht met de kennis van, uh, van toen. Hè? Dat krijg je dan weer. Ja. Hey, wat vind je van al die revoluties daar in de, in de Arabische landen? Denk, nou ja. je, denk je nou eindelijk? Hè? Want er wordt al vaak gezegd, het wordt tijd voor de verlichting. Nou, misschien is dit het begin van een verlichting. Ik hoop het, maar de vraag is wat er voor terugkomt. Um, zoals ik al zei, mensen die opkomen voor hun vrijheid... daar heb ik groot respect en bewondering voor. Ja. Maar ja... Als we daar ook de Sharia terugkrijgen. Als we de De vrijheid uh, om een theedoek te dragen ja. op het hoofd of niet? Ja. <lacht> nee, als we de Sharia voor terugkrijgen, dan, dan, dan, dan zie ik dan met grote vrees tegemoet. Maar goed, en anders zie uh, je, bedoel, je zit bij de Partij van de Vrijheid. En dan, die mensen die willen opkomen voor hun vrijheid, dan, ja, dan, dat, ge, dat, ja. dat sponsor je dan wel toch? De gedachte. Ja. De gedachte. Maar de angst voor wat er voor terugkomt. Maar ja, wat, wat denk jij dat er gaat komen? Denk je dat het allemaal de Iranetjes light gaat worden daar? Nou ja, als je, als je ziet dat, uh, dat uit een peiling is gebreken... dat 80% van de Egyptenaren uh, voor steviging is bij overspel... <lacht> dan hou ik wel mijn hart vast, ja. Oh, dat is, is maar goed dat we monogam ja. zijn, Jan. Ja, dat is waar het zeggen De meeste jullie niet, maar de vrouwen. Oh. oh ja, dat is wel... Nou, vertel. Verwacht je problemen of niet? Nee, ik, ja, zolang we het eigen land weten te weren, die sharia. Dus. Nou, dan hebben we deze week... Uh, uh, is Wilders weer eerste geworden. He, de meest bedreigde politicus van het jaar. Dat is ook een soort, soort, soort herhalend verhaal. Ja, ja. Wie hadden we anders moeten bedreigen geloof ik denk nee? hè? Ja, het is verschrikkelijk. Het is, het is elk jaar hetzelfde. Het is uh, onbestaanbaar. Wie is eigenlijk nummer twee geworden? Weet ik niet. Weet jij wie nummer twee is nee, geworden? Nee, is niet bekend. Is er eigenlijk nu wel een, een, een, een nummer twee? Ja, die is er wel, maar wie dat is, dat weet ik niet. Maar dat gaat maar door, hè, die bedreiging aan Geertje? Uh, adres. Hoe zit het eigenlijk met jouw adres? Ja, over veiligheid uh, zeg ik niks. Nee, begrijp ik, maar, maar, maar ook niet of je bedreigd wordt. Nee, dat is het totale pakket waar je dan niets over moet zeggen. Oh, dat is een totaal pakket. Ja. Nee, maar omdat ik namelijk. Uh, heb Wilders wordt enorm goed beveiligd. Ja. En uh, ik zie ook wel eens PVV-kamerleden gewoon op de binnenhalve lopen. Zonder beveiliging. Nou, ja, wat ik al zei, ik zeg daar uh, in zijn algemeenheid. en in de brede zin helemaal niets over. Omdat uh, ja, je weet nooit wat voor informatie je daarmee geeft. Dus dat is een. Uh, ja. Nee, dat is waar. Maar het is niet zo dat iedereen intensief dus beveiligd uh, behoeft te worden. <lacht> Dat is duidelijk, want anders lopen ze daar niet alleen rond, Jan. Dat lijkt mij wel. Ja, daar heb jij voor komen gelijk aan, Jan. Maar dat zorgt ook terecht. Ja, ik vind het belachelijk dat iemand ja, zo beveiligd is. Dus, het is uh, heel ja. erg dat het nodig is, u Het is Hey, Hé, nou ja, goed, dan uh, laten we gewoon de actualiteiten erbij pakken. Nou, dan hebben we natuurlijk Japan, dus ook heel erg aan de andere kant van de wereld. Eet maar... jij nog sushi? Want ja. die PVV-stemmers, er bleek uit onderzoek... 50 denkt dat het uh, vlees uit Japan, vis uit Japan... besmet is met radioactieve straling. Ja, ik heb nog geen uh, sushi gehad. Maar zou je het eten, je het eten? Als, je nu, als je nu een bordje krijgt? Ja. En, en over een week, als je zeg maar de nieuwe ja, tonijn je, eet? Ja, je weet niet uh, hoe de situatie zich ontwikkelt, maar... Ja, maar nu ben je daar ik dan... bang voor? Dat we radioactieve nee. spullen... Er wordt toch gewoon keurig getest als Nederland binnenkomt, of niet? Ja, toch? Waarom denken jullie kiezers dat voor de helft? Ja, de, de grootste groep kiezers van Nederland denkt dat dat, dat niet kan, sushi eten. 50% van de PVV-kiezers ja. die zeggen van, nou, nou, de groeten. geef ik straks licht nou, in het donker. Voor mij gemiddeld houden PVV-stemmen <laughs> het minst maar sushi. Dan is een ja, goede reden moet het een goede reden ja. om het ja. helemaal niet en meer... En boerenkool uh... verbouwen ze dan niet <laughs> in, in, in het nee. Japon. Dus ja, wat zal jou het eigenlijk worst wezen? Nou, je ja. moest dus weten. Ja, maar, ja, boerenkool heet je ze wat wel. Wat hebben he? PVV-stemmers nou in God zijn we tegen vis? Ik heb nog nooit een gesluierde vis in. Uh... Ja, trouwens wel. Ja? Ja. ja. Dus een sluiervis. Ja, die bestaat. Dat is het. Maar weet je wat mij opviel in, de, in het hele Japan maar, verhaal? Maar je heel serieus dat ze allemaal vlees eten? Ik denk dat ze uh, zeker ook vis eten. Maar, en maar, maar als, ook? als je het hebt over uh, niet van sushi houden... dan denk ik dat dat wel uh, een grote uitschieter is. Omdat het buitenlands is. Dat... Dus een kabeljauwtje en een scholletje wel. En een sushi niet. En een haring natuurlijk. Wat ook rauwe visjes. is. Maar ja, er ja. zitten er niet kledder, uh, van die kleffe van die rijst onder. En wat? dat is het grote verschil. Of niet? Ja, maar wat me opviel was dat hele gesodemieten met Japan, hè? Dat, euh, nou, dat is allemaal heel erg. Er zijn heel ja. veel doden gevallen, en een tsunami, en een aardbeving. Oh, joh, wat erg. Dat is, wel... dat is ook allemaal heel erg. Maar het enige wat je hoorde in de Nederlandse politiek was: ja, en nu uh, kunnen we inderdaad hier niet een kerncentrale bouwen. Wat is jullie standpunt eigenlijk daar, daar omtrent? Ja, ja, zoals je weet zijn wij wel een voorstander van. Uh, maar van... nu nog steeds, want iedereen haakte er gelijk op in. Oh god, dat moeten we nooit meer doen hier. Nou ja, ik vind het wel heel zorgelijk als je kijkt naar Japan... Uh, hoe met, met zo'n aardbeving en zo'n tsunami uh, zo'n enorm groot risico kan ontstaan. Dus, ja. Dus wij... Uh, maar ja, twijfelen jullie nu ook eigenlijk aan, hè? want jullie nee, waren voorstander. we moeten maar... ons standpunt bekijken en daar ga ik helemaal niet op vooruit lopen. Nee, begrijp dus, ik maar wel maar wel her, her, herzien. Misschien. Nee, hoor, ik, we moeten dat nog eens goed onder de nemen nemen, dan kijken we verder. Maar zeg je nou dat jullie een standpunt dat jullie al hebben misschien gaan herzien? Nee, maar ieder, dat... ieder standpunt dat, uh, komt eens in dezelfde tijd weer terug. Dus dat uh, zullen we dan weer bespreken. Ja, goed, maar dat is toch ook pragmatisch. Dat je hè, kijkt naar de situatie in de wereld en denkt... ja, moeten we het doen of niet doen? Toch? Aan de andere kant, we zitten hier niet op een breuklijn... nog hebben we een kans op een tsunami. Nee, maar een groot deel van ons land ligt wel onder zeeniveau. Dus je wou zeggen, we moeten misschien toch eens een risicoanalyse eens bekijken? Nee, ik, ik, ik weet niet. We moeten dat gewoon... De woordvoerders, die, uh, als die het een uh, aanleiding vinden... om een nieuw stuk te maken wat we moeten bespreken... dan zie ik dat we zijn de tijd voor. Ja, maar goed, je, je, je, alle partijen duiken nu over elkaar heen... om te zeggen, maar dat moeten we nooit doen. Vandaag was er zelfs nog in Borselen, werd er geloof ik uh, gedemonstreerd. Ja, ja. En denk je, je ja, dat? niet Nou, het is van... ook wel... Kijk, als je iedere keer als je het journaal aanzet, aan dan zie je dat. En dat. Ja, ik vind het wel heel, heel erg indrukwekkend, hoor. Dat, uh, het is, er liggen er ook zoveel kerncentrales op een rij. En vier of zes op een rij, verderop nog eens een paar. Ja. En, en er is ja, zoveel schade. En, ja, de wereld kijkt in spanning toe. Maar goed, dat zou toch ook wel kunnen betekenen dat je dan denkt... van, nou, we haalt het voorstander, maar nu we dit zo in één keer zien... ja, daar moeten we nog maar zo over nadenken. Ja, dat is aan de woordvoerder, dan ik zie het vanzelf wel wat eruit. komt. Wie doet de woordvoering? Uh, Roland van Vliet. Oh, nou dan, dan moeten we binnenkort Roland eens bellen... wat hij gaat, gaat bedenken hierover. Ja, als hij vindt dat we het weer eens moeten bespreken in de fractie... dan nou, horen we wel wat. Ja. En heb je ook nog een, een persoonlijke mening over kernenergie? Of zeggen van nou, die heb ik niet. We begonnen het gesprek met van bent u voorstander van? Ja. Toen zei ik ja, want nee, maar dat, de dat, is voorstander, maar... dat is een realistisch standpunt, omdat Nu is een derde van de energie in ons land die we importeren is, is kernenergie. En daar worden andere landen gaat helemaal zo rijk van over onze rug. Ja. Maar Duitsland is bijvoorbeeld ook aan het kantelen hè, in de mening over ja, kernenergie. Ja, ja. Dus, ja. dus Het is nu te vroeg om er iets over te zeggen. Ja, ja je hebt al wat over gezegd. <laughs> Meen je dat nou? Ja. Oh, ja, dus zat ik weer niet op te letten. Uh, we komen straks bij je terug, Fleur. Want we doen af en toe iets anders. He, dan gaan we misschien, misschien als we terugkomen, dan kunnen we nog een keer over die kernenergie hebben. Of zeggen van nou, ik vind je nou wel mooi zo geweest? Nou, dat was het einde. kernenergie debat <lacht> Ja, waarom niet? Ha, we gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben, Jan. Ik ben, Jan. Ik ben echt Jan. Ja, hij is bekend als uh, televisiepresentator. Maar hij is ook zanger, schrijver en tv-producent. En we kennen hem allemaal als de man in het uh, geel, ge Vel. Vel. Vel gekleurde Colbert. En met het vlinderstrikje uit het programma dat hij maar liefst 17 jaar presenteerde. En ik was fan. Wordt ja. vervolgd. Het strippenprogramma. We ja, beste hoor. Holtje Janabie van vandaag is niemand minder dan Han Pekel. Goedenavond, Han. Goedenavond, jongens. Goedenavond, Jan. Ongelooflijk, ik wordt vervolgd. Wat was ik daar gek op. Ik hoor dat je graag zeggen. Zeg het nog een keer. Ik was er gek op hand, maar als je het nu terugkijkt... dan denk je, wat een lullig programma was dat eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. Het hoort nou even iets aardigs zeggen... en dan gelijk een trap op deze vroege ochtend. Dank je wel, weer. Nee, ik bedoel het niet onaardig, maar, maar nee, toen hadden, we, hadden, we, hadden we twee netten, geloof ik? We hadden, toen wij begonnen, inderdaad, nog twee netten. En als je dan gewoon 5 miljoen kijkers... Om we nu over half nacht, s'avonds te haalden, was dat wel leuk, maar ook niet zo'n uitzonderlijke prestatie. En ik moet je verkennen, je mag van dat programma vinden wat je vindt, dat is helemaal niet erg. Maar het is wel een programma wat opvallend lang op mijn schouder blijft zitten, want zelfs jullie hebben het nu in 2011 er, er wederom erover. Dus dat is toch wel een leuk bijverschijnsel. Ja, en dat, niet alleen dat, maar je hebt daarna ook nooit meer iets gedaan. Nou, Jan, je zit hem te pesten, joh. Wat was ja, dat nou? Ja, een ja, ja, ja, kerstman wel. Ja. Uh, ik, ik, als ik dat allemaal moet gaan opnoemen, nee, dan hebben we toch wel... Nee, nee. maar Ik bedoel, uh, zeg maar op televisie. Jawel. Oh? Daar heb ik toch niet opgelet. Nee. Daar heb daarna nog wel honderden en honderden programma's gemaakt. Ja, maar Jan kende bijvoorbeeld ook uh, Holle Frazen niet van jou. Echt niet. Nee. Nou, dat ga ik, voor nee, ik niet voorstellen. Vind nee, ik niet. Vind, je doet je research wel of niet en Jan kent de holle frazen niet. Terwijl maar heel bent, Nederland holle frazen kent. Echt echt de Jan, hoor ik al. Ja, ja. Heel goed, dan. Holle frazen, Jan? Ja, ja, ja, daar komen we zo wel op, Jan. Kijk, er zijn kenners en er zijn geen kenners. Jan exact. Nee. Uh, op dit moment, uh, waar ben je mee bezig, uh, Han? Nou, ik was eigenlijk bezig om de nacht een beetje in te glijden... tot ik ontdekte dat ik een week of drie geleden een mailtje had gekregen... van een aardige mevrouw. Die zei, ja, ik wil je om kwart over twaalf laten bellen door twee jannen. Nou, dat vond ik een gedachte die ik wel aardig vond. Ik bedoel eigenlijk meer op, uh, zeg maar, arbeidsniveau. Niet, niet wat je op dit moment doet. Je zei op dit moment dus vandaag. Ja, op, ik bedoel op dit moment uh, als, je als bent in het werk. werk. Nou, laten we zeggen, ik ben met een vrij groot aantal dingen bezig. Maar laten we zeggen, wat een beetje als rode draad. Op dit moment, ik ben nu 63 door mijn leven heen loopt, is de geschiedschrijving van ons met je, dus met andere woorden, geschiedenis van de media na de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoelde media, oh, ja. radio en televisie. Dan bedoel ik ook mee de kruisbestuiving richting theater en eh, kranten. Ik wil het als een van de oprichters van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid erg belangrijk dat we een miljoen uur radio en televisie ...voor de toekomst bewaren, maar ik betreur zeer dat de geschiedenis van de vele duizenden mensen... ...die dat gemaakt hebben, eigenlijk niet goed of eigenlijk helemaal niet bewaard wordt. En wat ik onder andere doe, is het directeur zijn van een stichting die de komende jaren... ...die stichting heet Media de eh, komende jaren meehelpen veroorzaken... ...dat zo'n 800 mensen die de afgelopen 60 jaar op een of andere manier voeren... Han, we hebben maar twee uur, hè? Dat is waar. ...opzij van de camera van belang zijn geweest om die vast te leggen. Verder ben ik werkzaam bij het Thema. Nee, nee, nee, die wil ik niet weten. Ik vind het allemaal heel ja, erg boeiend. Het is toch maar we echt tijd een spelletje. Doen. Ja, laat willig zijn, want ik bedoel, uh, inhoudelijk radio maken, ja, daar, daar, daar zijn wij dan nee. niet voor. Uh, het gaat natuurlijk <laughs> om, uh, meneer Pekel, uh, of je een echte Jan of een Johan bent. Ja. Twintig keuzevragen, dus dat is kies uit het een of het ander, maar ja, dat hoef ik u niet te vertellen. Uh, vijf punten voor vragen, en dan gaan we nog eens even kijken of het leven nog zin heeft. Vooruit. Uit. Wie in Nederland wil zingen of wordt vervolgd? Wil zingen. D66 of de SP? D66. Heel of Rotterdam? Heel veel Badminton of tennis? Geen van tweeën. Ah, dat gaat, dat, dat gaat, zijn nul punten, hè? Het Ik gaat heel veel gokken. Geef niet. Geef niet. Oh. Nou, christelijk of atheist? Atheist. Uh, de Max of de Vara? Vara. Burgemeester Broertjes of Burgemeester Van der Laan? Burgemeester Broertjes. Godske leren. Wat een ja, dag. Ik denk dat het we weer een afbrekertje wordt. Uh, van Jolen of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Hey, hey, eindelijk punten. Heerlijk. Principes of macht? Principes. TV kijken of seks? TV kijken. Nou, we gaan uh, Willem van Koten of Wim Sonneveld? Willem van Koten. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Uh, lepidop. <laughs> <laughs> Lepidoptera of holle phrase? Holle frase. Was Lepidoptera, was dat uh, geen hit? Uh, nou, sommige dingen in je leven betreur je wel eens. Dat vond ik niet zo'n geslaagd nummer, moet ik toegeven. Oh. Dit was van een wereldberoemde CD, toch? Han? Uit uh, wereldberoemd in Drenthe, ja. In ja, Dennaar. precies. Ja, en op Wikipedia. Het ging toch even... Lepidoptera. En dan vroeg iedereen van... Um, Han hoe ging je wel, Han? Han, wat bedoel je in godsnaam? Han, hoe ja. ging je wel? Want dit, dit klonk niet. Nee, dat, was niet nee dat begrijp ik. Maar dat ga ik ook niet voorzien, jongens. zo. is te vroeg in de ochtend op dit moment. Okay. Ik, maar... Mark dat... Rutte of Job Cohen? Uh, Cohen. jongens. Zeg maar, moet... Afvallen of accepteren? Afvallen. Ja, Twitter ik... of sms? Sms. Ja, je maakt maak het toch af, af ja. uit respect. Respect voor 17 jaar wordt vervolgd, ja. maken we hem af. Ja, uh, dat Han. vind ik ook. We doen, doen, uit respect doen we dit. Uh, Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Schelden. Turken of Marokkanen? Uh, Turken. Oké, okay, Hey Han, komt Han toevallig van Johan? Nee. Johannes? Nee. Te gek is dat eigenlijk, ja. uh, meneer Pegel. Het komt echt alleen maar van Han. Ik, volgens mijn vader, maar dat weet ik niet zeker. Was ik een van de eersten die Han heette. En ik werd vernoemd naar mijn wow. Joodse grootvader. Die heette Aartog. En die werd Han genoemd. Logisch. Maar zei mijn vader: Eigenlijk ben je vernoemd naar Han Hollander. En dat was de eerste uh, voetbalverslaggever in oh, ja. het de goede jaren 30. Prachtig. Nou, Han, we moeten ook nog wat luisteraars houden. Dus ja. ik denk dat we eventjes moeten afronden. Ja, je zou toch uh, verwachten dat iemand die Peko heet... Uh, ja, niet zo zouteloos zou scoren bij uh, echte Janne. 50 puntjes maar, 50 dan. punten. Jongens. Je bent gewoon een Johan. Bij alles zit mee, hoor. Nee, je nou, bent echt? een Johan. Een gigantische Johan. Dat is echt niet prettig, hoor. Nee? Nou ja, goed, we, wat maakt het ook uit, hè? Ik bedoel, als je zo... Hoor, is echt, uh, we geven het terug aan Jelmer voor het echte Johan-t-shirt. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is een, een mooi wit-t-shirt. Uh, in tegenstelling tot het uh, veel mooiere echte Janne-t-shirt. Ja. Han Pekel, dank, dank je wel. je wel. Prettige nacht en de groeten. Jullie ook, Sterkte. Dank ook. je. Dag. Ja, je merkt toch wel dat uh, uh, uh, dat, zeg maar, oude media is. Of mag ik dat niet zeggen? Nee, geen, nee. nee. Wat? Uh, dat, okay, dat, wij doen dat tegenwoordig ja, in kom drie, drie zinnen. Jan, er komt nu een dit moment aan. Er komt muziek aan die jij goed ja. vindt. Ja, want wat, wat was er nou aan de hand? Eh, we doen natuurlijk de muzieksuggesties muziek van Fleur Agema van de PVV. Eh, die heeft tien nummers ingestuurd. Eh, de top vier draaien we. Nou, daar zaten allemaal verschillende nummers bij, waaronder Black Eyed Peas. En dat vind ik dus naadje, mag ik dat zeggen? En net voordat we de uitzending ingingen, gingen, zeiden jullie samen daar in het gangetje... Weet je, we gaan er nou wat anders doen. James Taylor, stonden twee nummers van James Taylor. We stonden op, uh, maar we kiezen wel Fire and Rain. Ja, die stond er dus niet bij, maar, maar ja, kijk, dit is gewoon...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 Ja, dat was een mooi nummer, Fleur? Fantastisch. Goh, ja. ik ben helemaal gelijk in een romantische boer. Dit, dit is dus geen verpleegstersmuziek, dames. Nou ja. Ja. nou ja. Heerlijke muziek voor de zondagnacht. Ja, en het is... Ik ja. zie hier toch wel een stelletje ontstaan, hoor. Ja, dit gaat goed. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg mijn gevoelens voor Fleur. En niet alleen voor dat, maar ook voor, de, voor deze muziek. Op Twitter en... ben je ook romanticus genoemd. wel ja, ik, maar... ik snap er ook geen moeite van. Maar in ieder geval, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn terug met uh, Fleur Agema. Uh, nummer twee van de PVV. Ja, uh, samen met Geert uh, roeien tegen de Stroming. Heb je uh, nog spijt van dat clipje? Nee, we hebben er enorm veel plezier aan gehad. En uh, we zijn natuurlijk een partij zonder uh, partijsubsidies Ja. Yeah. En dan, uh, ja, dan, ja, dan moet je goedkope, moet je dingen, wat, moet je ja. goedkope dingen verzinnen. En we hebben dat filmpje in elkaar gezet voor zo'n 1500 euro. Zo. Dat is wat anders dan de. Dat is best wel duur gezien de kwaliteit. <lacht> er ja, moeten natuurlijk wel wat mensen ook betaald worden die de film maken en in elkaar. Ja, Bootjuren. Maar wie heeft hem verzonnen? Of mag je dat om veiligheid te ja, weten? We hebben hem zelf zalen. verzonnen, gewoon pageerd op de bank. Drinken jullie dan tijdens het werk of zo? Dat je dat soort dingen <lacht> verzint? Nee? <lacht> ik, vind het wel, ik vond het wel heel. Uh, Jan, houdt ja. toch op tegen de stroom in. Drugs? Maar ja, die andere, die andere filmpjes van 60.000 80 of 80.000 euro worden van jullie belastinggeld betaald. Ja, daar, daar ben ik nee, zo tegen. Ja, die, die, af, nee, die afgelekte filmpjes. Ja, ja nou precies. goed, een beetje, nachtprogramma, beetje maar Radio een nachtprogramma op Radio 1 steekhoudend. Nee, maar voor de rest vind ik dat, dat overal dat belastinggeld erin wordt ja, gegrepen. Dat is, dat is een schandaal. Maar uh, jullie zijn uh, tegen ook uh, uh, het openbaar maken van publieke giften? Ja, uh, waarom? waarom dan? Ja, onze middelen drogen natuurlijk uh, gauw op. Uh, de PVV is nog steeds een uh, geaccepteerde partij. En daarbij, het is natuurlijk... Uh, wij je? leven van Jullie zijn uh, geen geaccepteerde partij? Nee, uh, ik kan me voorstellen dat mensen die, die ons nu iets uh, doneren... dan denken van, hey, als ik bekend word, dan, nou, uh, dan, dan doe ik niet. dat liever niet. Uh, ander punt is dat, uh, ja, die andere partijen die leven van, uh, van nou. het staatsinfuus... er gaan miljoenen per jaar naartoe. Wij doen het met donaties... En dan willen ze ook nog iets van ons weten. Maar een van de redenen waarom men het graag van jullie wil weten... en men zijn dan de, de linkse partijen natuurlijk... is dat er misschien wel uit het buitenland geld komt. En niet omdat uh, nee, de, dat de eigenaar van Albert Heijn... Uh, ja, maar, en dat dat niet bekend mag worden uit welke buitenlanden en van wie dan. Dat zou de achterliggende Gelul. gedachte zijn. Gelul? Ja, ze zijn gewoon jaloers. Nou, Weet dat de... We uiteindelijk, uiteindelijk ja, de SP heeft vroeger ook veel uit het buitenland gekregen trouwens. Ja, ja, en de SP krijgt nu heel veel uit de staatsruif, dus... Uh, maar miljoenen en miljoenen uh, en de campagnes en dingen. Komt nou het meest uit Amerika of komt nou het meest uit Israël? Ik heb daar geen zicht op. Maar er komt uit Israël en Amerika komt geen er wel ideeën. geld? Geen idee. Echt niet? Ik heb er geen inzicht in. Er komt meer geld uit uh, Israël dan uit IJsland. <laughs> ik heb Dat geen kan je toch wel enkele... bevestigen? Nee, nee, want ik heb geen enkel inzicht daarin dus. Maar goed, je maakt je net heel erg kwaad. Uh, waar, ja. Waarom zou je het niet gewoon uh, kunnen vertellen? Kijk, het meeste, het meeste geld, uh, ik heb er wat ik al zei geen zicht op... maar komt gewoon van mensen uit Nederland. En heel veel mensen maken 5 euro per maand over of 10 euro per maand. Uh, de, kamerleden zelf, worden, de Kamerleden zelf maken geld over. En, uh, en, en, en daar betalen wij de campagnes ja, voor, Dat maar, zijn kleine maar waarom, campagnes. Waarom schamen mensen zich ja, eigenlijk... wij, wij hebben een campagne van 15.000 euro. Een ander geeft 2 miljoen uit. Waarom... En, uh... Schamen mensen zich ervoor? Nee, het heeft er natuurlijk allemaal belangen te maken. Maar ja, wat, wat ik al zei, ik heb, ik heb er geen inzicht in Stel wie, dat ik 5000 of... euro zou storten. Ja, ja, als waarom zou ik me vragen... dan moeten schamen daarvoor? Nee, niet schamen, maar het gaat erom dat jij misschien belangen hebt, een uh, bedrijf hebt of uh, op een nou, andere. Of zou geboycot worden door de overheid bijvoorbeeld. Als ik dan, uh... Ja, het, mensen hebben belangen, die zijn toch doodnormaal? Dat, dat je ja, dan denkt van, nou dan doe ik het maar niet. Maar je wilt het niet openbaar maken omdat je bang bent dat het dan duidelijk is dat er belangenverstrengeling is? Nee, ik, denk, ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Uiteindelijk maken we gewoon gewoon afwegingen. Nee, maar dit is wel zo. Maar kijk, kijk uh, de PVV heeft een vrij pro israëli standpunt. Nou, dat begrijp ja. ik. Als je als Israël zit, je toch redelijk in de panarie daar in het midden oosten Ik heb er geen enkel zicht denkt... op of er überhaupt een stuiver uit Israël komt. Dus ja. Nou, lekker. Ik denk, ja. we gaan uh, er zo dus ook zo Ik weet wel te... dat wij niet, uh, niet zwemmen in het geld. Niet echt, nee. nee? Waarom niet? Omdat we altijd maar piepkleine budgetten voor campagnes hebben, dus... Geen geld voor, voor klasjes of dingen. Maar en? waarom krijgen andere partijen dan zoveel uit de staatsrui van jullie niet? Omdat je nog tekort bestaat? Nee, omdat we dat niet willen en omdat we geen, uh, geen, geen partij leden. met leden hebben. Ja, oh, dat is het verhaal natuurlijk. Ja, maar ja. Dat, dat die partij met Moeten leden, die kunnen we, vandaag, morgen, kunnen we vandaag op morgen gewoon oprichten. En dan, als je duizend leden nou, hebt, dan krijg je een hele poet met geld. Doe dat dus eens. die laten we ook uh, bewust liggen. Maar doe dat eens? Nee. Waarom niet? Omdat we daar als fractie voor gekozen hebben om het niet te doen. Is het ook omdat je dan die leden ook macht geeft? Oude of nieuwe fractie? Nieuwe Ik heb gekozen. Nieuwe okay. fractie. Maar het gaat om die macht die je dan moet, moet, uit de handen moet geven. Aan het heeft het van alles te maken. We zijn er gewoon nog niet aan toe in deze periode. Komen we er niet op terug met deze fractie. In de volgende fractie misschien weer wel. Nee, Hero Brinkman die begon op een gegeven moment. He. De boel moeten democratisch ja. En dat zei hij nog een keer en nog een keer. En nu houdt hij kanis. Nou, niet kanis. Maar we hebben, er al, we hebben daar een, een heel goede fractievergadering over gehad. En we ja. hebben besloten om dat niet te met doen. Met z'n allen dat de Hero kanis moet houden. Nou ja, dat het goede recht om dat te, te wensen en te willen. En ik vind het. Kijk, ik ben lid geweest van de lijst Pim Fortuyn. Ik vond het erg leuk. En. Um, um, ja, dus ik, ik snap ook wel dat mensen dat graag willen lid worden van de PVV. Maar we zijn er als organisatie gewoon nog niet aan toe. Nou, we bent... hebben nu uh, 17 fracties. En uh, het is een hele klus om dat organisatorisch allemaal uh, te regelen. Hoe zijn de verhoudingen? Brinkman die zegt. we moeten democratisch, we moeten een jeugdafdeling, we moeten dit en dat. Uh, is het iedereen tegen Brinkman of zijn er nog wel meer mensen die zeggen... van nou misschien moeten we toch wel in die end kijken of we wat democratisch moeten gaan doen? Nee, kijk, daar, daar doe ik geen enkele uitspraak over. Want uh, de fractie is uh, besloten en, en wat we daar bespreken is, uh, is, uh, is, is geheim. Is die fractiediscipline ook echt gewoon zwaar bij jullie? Bedoel... Niet anders dan bij andere partijen. Maar heb je de, zeg maar, de mogelijkheid om, om, als je denkt van... nou sorry maar, hier wil ik even tegenstemmen en de rest is voor... Is, mag dat? Ja, kan dat? Tuurlijk. Dat gebeurt ook. Ja. Volgens mij stemmen jullie toch altijd uh, unaniem? Ja, heel als, als partij? We proberen het stemmen een beetje te vermijden. En, uh, je ziet uiteindelijk wel uh, of er mensen zijn die een stemming willen. En dan doen we dat gewoon. Maar, maar durven ze dan een zeg maar, uh, hand omhoog te ja, steken als we, Geert hem beneden, we, we, naar beneden we, we, we, we had? We hebben geen watjes in de fractie. Nee, maar Geert is de, groot, de grote baas. Dat is de, de politiek leider. Ja. En, en die, zet, die zet toch de, de, de banen uit. En als jij eh, dan zoals, de, zoals iedere politiek leider heeft de, heeft de politiek leider een grote mate van vrijheid ook om de lijnen uit te zetten. Uh, maar ja, we zijn een gewone fractie en in onze fractie wordt alles democratisch besloten. Is in die grote fractie de fractievoorzitter wel eens afwezig tijdens vergaderingen? Dat dan kan neemt... een enkele keer gebeuren. En dan neemt de vice-fractievoorzitter waar, dat is Fleur ja. Agema. Ja. Wat is dan het verschil in leiderschap? Nee, ik, zie, kijk, ik zie niet echt, uh, echt grote verschillen. Uh, het is wel zo dat degene natuurlijk een enorme er ervaring heeft van zo'n twintig jaar op Binnenhof. Um, maar je jaar... houdt ze er wel onder dan die andere negentien, achttien? Ja, we zijn toch een tien. Hey, dat was de vraag niet. Je houdt ze ja. Eronder. Nee, eronder. Ja, eronder. Ja, je ja, voorzitter, de... De voorzitter. Een voorzitter is niet... Je als je voorzitter wil zijn, dan moet je niet de baas spelen. Maar als je voorzitter wil zijn, moet je de uh, fractievoorzitter. En waarom dan geldt het dan, dan, dan niet voor Geert Wilders? Die wil wel de baas spelen. Nou, hij is de toch? baas. Ja, okay. ja de en... baas. Hij is de politieke ja, leider. Baas, toch? De politieke leider. Is, ja. hij, is hij eigenlijk ook de geestelijke leider? Mag je dat zo zeggen? <laughs> Als jij dat wil. Nee, maar wat ik, wat ik vind, dat, dat maakt geen moe. Uit. Maar wat vind jij? Zou je ook. Je wil de geestelijke leider van de P van de A? Of van de P van de A. Ik moet, ja. gaan, ik moet, dat moet er niet gekeken worden. Nee, dus nee, ik ben nou echt. Maar van, van de P van de A. ben lief, man. Wat wil, ja, joh, dat Geef er een naam ga, maar. Wat, wat jij zeggen wil is prima. Nou ja, goed, nee, maar omdat hij, hij, hij is toch de, de partij, de gedachtegang, de gedachtegoed. Gedachtegoed, hij, ja. Hij is, hij is de man. Hij, vormd, hij heeft uh, het gedachtegoed gevormd, ja. En is hij ook capabel om premier te worden van dit land? Absoluut. Maar denk je dat het ook gezellig wordt dan? Want hij is een beetje kwaaierig natuurlijk, in de nee. positie waar hij nu in zit. Maar als hij dan premier wordt, denk je dat het ook een beetje gezellig land wordt nog? Ja, zeker weten. Ja? Maar er wordt wel gelachen toch ook bij jullie? Ja, enorm veel. Echt? Ja. Maar naar buiten toe lijkt het een beetje een kwijt. Ja, maar dat, dat, dat hoorde ik laatst ook nog van, van, van jij. Ja, jij als, als uh, in de kamer, je bent ook zo, ja, je bent zo gauw uh, boos, of je kijkt boos. En dan denk ik van ja, ik bewoord voor de zorg. Ja. En ja, ja dan heb boos. ik het over 24 uur... Ja, dan denk je, is je grote voorbeeld. Nee, maar boos. kijk, je hebt het over 24 uur sluiers. Je hebt het over doorligwonden, ja, ondervoeding, ja, uitdroging. Van. Daar kan ik toch geen lach bij opzetten? Moet nee. ik dat lachen? Ja, dan zou iedereen zeggen, die, die, die, die, die jaag die is niet helemaal lekker. Nou, het ging toch al dus, over, over, over 12.000 mensen erbij. Toen, ja. toen, toen kwam er wel een lach op je gezicht. Ja. Maar ja, waar zijn ze? Uh, het, de begroting voor dit jaar is gemaakt door het vorige kabinet. Ja. En de begroting voor uh, volgend jaar. Dus 1 januari 2012 is de eerste keer dat wij de begroting... Uh Um, met de nieuwe samenstelling maken. Ja, en dan komt het bedrag er in één keer bij: 860 miljoen netto bij het dat... totale budget voor de zorginstellingen. En dat betekent 12.000 uh, uh, mensen erbij? Ja, het budget is uh, volgens het CPB, die heeft het uh, uh, doorberekend, goed voor uh, minimaal 12.000 uh, extra handen aan het bed. De instellingen oh, zijn 6000 over... nee, nee, Ja, waar zeggen we? 24.000 handen zijn natuurlijk uh, 12.000 mensen. 12.000 mensen, ja. Ja, dus, dus niet 6.000 <laughs> ja, mensen. Ja, ik zeg toch wel eens 34.000, dat klinkt indrukwekkend. Nee, maar 34.000 ja, ja, handen voor dus ja. uh, 12.000 mensen. Uh, uh, staan de, de uitzendingbureaus oh, ja. staan, staan, staan ze al in de kaartenbak? Want ja. dat zijn nee, nogal ja, al mensen die in één keer nodig hebben. Dan. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen weken debatten gehad waar ik ook een beetje geïrriteerd was. Omdat uh, bijvoorbeeld uh, een voortman van GroenLinks nu al begint uh, te brullen van waar zijn ze? Ja, het budget komt er 1 januari 2012 bij. Ze zullen er ook op 2, uh, 2 januari niet zijn. Dus als je volgend jaar voorjaar uh, eens begint te vragen hoe staat het ermee... Nou, dan kan ik begrijpen. Dan, dan trek ik inmiddels ook wel aan de bel... Um, um, wat het doel is, is dat uh, er zijn nu 1 miljoen mensen in Nederland... die uh, kunnen werken, willen werken. En um, we willen hen graag motiveren om in de zorg te gaan werken. Dus naar binnen mm -hmm. halen op niveau 1 of 2 als uh, zorghulp of helpende. En intern opleiden. Ja, en dat is natuurlijk een enorme vijver om uit te vissen. Um, om ook die extra handen voor het bed voor elkaar te krijgen. Maar zwemmen er 24.000 handen in die vijver? Absoluut. En, uh, dus ja, daar wat je zijn gezorg over. Ja, wat je ziet is dat het aantal afgestudeerde uh, hbo'ers of uh, uh, mbo'ers die klaar zijn met een opleiding, dat dat te weinig is. Uh, mbo'ers en, en hbo'ers kiezen toch heel vaak voor de ziekenhuiszorg. Ja. Ja? Tegen hen zou ik ook willen zeggen, kies voor die langdurige zorg, want het is ha echt hartstikke mooi. Je kunt een band opbouwen met mensen. Dat is in het ziekenhuis uh, toch van korte duur. En uh, dat zijn te weinig mensen per jaar die van school komen. Nou, we hopen dat ze daar gevonden worden, al die mensen. Ja. Want, uh, nou ja, misschien zijn er wel wat handjes nodig in de zorg. Uh, we praten zo even zeker. met je verder, Fleur. Ja. Ja. Als je wil, hoor. Graag. Mooi. <laughs> ja, want wij in Nederland maken ons druk over een 63-jarige vrouw... die zo nodig een kind moet, over een despoot... die een voetbalclubje probeert over te nemen... en over of het nu wel of geen rokjesdag was, donderdag. En gelukkig zijn er ook nog mensen die namens ons belangrijke zaken... in de gaten houden in de echte wereld. Het geluid uit Brussel, met Maartje Schaken... Hele goedenavond, Marietje Schaken van D66, alles goed? Jazeker, Goedenavond. Hoe is het avond. daar? Ja, ik ben nu in Amsterdam en oh. is het is prima. Het is een beetje laat, maar verder heel goed. Is het een beetje laat? Voor ja. mij wel, ja. Je werkt toch 24 uur voor uh, tussen Europa? Ja, zoiets wel, ja. Dus af en toe moet er een beetje geslapen worden. Hé, hey, wat vind je van de positie van Nederland uh, in, in Libië? Het is goed dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dus uh, ik ben blij dat er wordt gekozen voor de bescherming van burgers. Maar is dat uh, bombarderen ook een uh, um, verantwoordelijkheid nemen? Moeten we uiteindelijk ook gewoon helpen om die mensen daar, uh, zeg maar, die, die positie bij te staan in het uitschakelen van de troepen van Gaddafi? Ja, ik vind het moeilijk om echt op militaire details in te gaan, want dat is echt een, uh, een vak apart. Maar we hebben gekozen om de burgers te beschermen, dus dan moet je daar ook uh, in verder gaan afhankelijk van hoe de ontwikkelingen zijn. En die no-fly-zone uh, houdt ook bombarderen in. Maar of Nederland dat moet doen, uh, dat moet nog besloten worden. Uh, maar de Engelsen en de Fransen doen dat wel. En nu heeft de NAVO ook uh, de commando's overgenomen. Dus ja. is het is echt een internationale, uh, ja, internationale verantwoordelijkheid. En ik denk dat het heel goed is. En je ziet ook vandaag dat toch, uh, de rebellen in Libië successen boeken. Ja. en het blijkt erop dat die uh, no-fly-zone echt effect heeft. En deugden de rebellen in Libië? Wat zeg je zo Deugende rebellen in Libië. Dat weten we nog niet, hè? Dat lijkt me moeilijk om, uh, om zo in het algemeen te zeggen. Dus ze zijn ook heel erg divers. Uh, maar wat heel duidelijk is, is in elk geval... dat het bombarderen van burgers door Gaddafi niet deugt. En dat we daar echt een verantwoordelijkheid hadden... om dat uh, op te laten houden. Ja. Maar het is natuurlijk een hele moeilijke situatie. En ook hoe die rebellen uh, zich verder gedragen... wat de toekomst zal brengen, dat, dat blijft uh, onzeker. En we moeten dus ook op lange termijn... Uh, ja ons, uh, ons verbinden aan een stabiele toekomst, aan kansen voor mensen... ...aan uh, rechten voor de mensen die in Libië wonen, net als dat we dat in Egypte en Tunesië hebben. Marietje, heb jij je ook zo vreselijk geërgerd aan uh, de tijd dat het duurde... Om, uh, om, ...om een beslissing te nemen over die no-fly-zone? Ja, en dan denk je, hè, één Europa, uh, we hebben één wereld met z'n allen... ...en we gaan, we gaan die dictator aanpakken. Jezus, was, was, twee voor twaalf uh, kwam iedereen eens uit zuid hok. Ja, en het is heeft dat ook een, een beetje het grond, probleem van Europa? Effect gehad, omdat als er eerder een no-fly zone was geweest, de, ja toen de situatie anders lag en de oppositie er nog beter voor stond, het waarschijnlijk uh, makkelijker was geweest om uh, successen te boeken. Ja, dus maar een, dus uh, het is ja, ook traag. Je daar zeker aan geërgerd, maar uh, tegelijkertijd zie je dat nu toch nu de nood hoger wordt. Uh, iedereen weer, uh, ja, toch. ...bij elkaar staat en elkaar steunt. Maar het is ja, zeker ook niks. een situatie waar we lessen uit moeten leren voor de toekomst. En het laat alleen maar zien hoe belangrijk een eu buitenlandbeleid beleid is. Ja, nou ja goed, uh, die lessen die we hebben kunnen leren... ...is dat uh, internationale samenwerking vreselijk bureaucratisch en stroperig is. Dus dat het altijd lang gaat duren. Want je hebt namelijk verschillende poppetjes met verschillende meningen. Ja, en dat heeft niet alleen maar met bureaucratie te maken, oh. maar wel een beetje met ego's en ook met de verschillende belangen die uh, landen hebben. Dus bijvoorbeeld Italië was heel erg bang voor vluchtelingen. Uh, dat heeft uh, voor hen uh, ertoe gedaan. Frankrijk wilde volgens mij heel graag uh, iets binnenhalen, omdat ze iets goed te maken hadden. Ja, is Na Tunesië en Egypte. Ja, uh, en sommige landen kunnen bijvoorbeeld geen militairen uh, leveren... dus die denken ook weer anders over het committeren. Duitsland is over het algemeen heel erg pacifistisch. Dus er zijn allemaal nationale redenen niet pers en niet per se bureaucratie. Uh, en je kunt elkaar natuurlijk ook versterken met verschillende kanten. Maar het is wel belangrijk dat er leiding wordt genomen... door de hoogvertegenwoordiger Kevin Esther. Hé Marietje, ik wil even dichter ja. bij huis. Turkije, daar heb je weer heel druk over gemaakt de afgelopen week. Ja, zeker. Waarom? Um... Persvrijheid. Ja, die heb je daar niet... Dat weten we toch? Ja, dat is een groot probleem. En ja. daar uh, moeten we ons ook steeds steviger over uitspreken. En jullie willen ze zo belangrijk... graag bij hebben? Wat zei je? Jullie willen ze zo graag bij hebben in Europa, ja. toch? Ja, Turkije is een heel belangrijk land. En uh, ik ben er ook van overtuigd, D66 is van overtuigd... dat Turkije heel veel kan bijdragen. Ja, bijvoorbeeld uh, of censuur? bijvoorbeeld. Nee, dat nou juist niet. Oh, dat niet. Dat is ook precies wat zo vreselijk is. Want er is afgelopen week uh, een inval gedaan bij een krant... Op zoek naar een nog ongepubliceerd boek. En dat zijn echt praktijken die uh, niet horen bij ja, uh, dus onze samenleving. En precies. daar zijn we heel erg kritisch over. Dus niet erbij. Daar heb ik me over uitgesproken. Jawel, Turkije moet oh, wel er bij wel bij. Oh ja, dus mee. ze moeten er wel bij, maar dan moeten ze eerst heel leuk worden. Nee, het gaat niet om leuk. Het gaat erom dat we in een heel lang proces bezig zijn met Turkije. En dat Turkije ongelooflijk belangrijk is. Daar is iedereen het over eens. Uh, mensen die, uh, die nu naar de uh, opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten kijken... zien ook dat Turkije in die regio een hele belangrijke rol speelt. Het is een hele belangrijke NAVO-partner met enorme militairen. Ja, ze hebben de boel bijna tegengehouden. Nee, maar ze zijn nu aan boord, dus dat is allemaal heel erg... Uh, heel erg nee, maar het scheelde weinig dat door Turkije Gaddafi gewoon uh, de hele opstand uh, had uh, pad gewalst. En dan hadden we nu nou, uh, een ander probleempje. Toch weer, uh, toch weer aan de juiste kant uh, gekomen en helpen ze NAVO ja. nu uh, uh, helemaal mee. Maar Turkije is een ongelooflijk belangrijk land, ook voor, uh, voor Europa, zeker op lange termijn. Dus oh. uh, dat is een ander verhaal. Maar we moeten wel heel erg scherp zijn tegen, uh, tegen het uh, verbieden van boeken, het invallen bij kranten. Het arresteren van journalisten, dat is echt onacceptabel. Zeker. Hey, waar wij ons hier weer heel druk over maken... is het tonnetje van je partijgenoot uh, Magda Berndsen. Ja. Daar maken wij ons weer druk om. Vind je dat ook zo erg? Had je toch niet ja, verwacht van heel... een D66-er, Nee. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar het rapport. En ik heb dat het rapport? Zij, uh, Marietje, ze heeft gewoon drie jaar lang te veel geld gekregen. En dat wist... ja, ik heb begrepen dat ze dat gaat terugbetalen, dus dat lijkt me goed. Maar dat was ze niet van plan. Dat lijkt me goed. Uh, uh, als je een vrouw pleegt en je betaalt dat terug, dan is het toch niet goed? Dan heb je toch al een foutje gemaakt, geloof ik? Ja, als dat zo zou zijn, dan, dan zou dat niet goed zijn. Maar ik weet niet hoe de details daarvan uh, liggen. Volgens mij weet niemand dat behalve uh, de krant die zich... De dader zelfs. Weten, uh, en de mensen die verantwoordelijk zijn, maar dader, ik weet dat niet, ik ga daar ook niet over en uh, ik uh, vertrouw erop dat zij haar verantwoordelijkheden uh, neemt en daar ook... Nou, dat uh, doet ze zeker, zeker naar haar gezin toe, want wat kan je allemaal niet van een tonnetje doen? Ja. ja. Nou, veel. nou ik, uh, ik uh, ben heel benieuwd naar de details hiervan. En ik ga er echt vanuit dat zij gewoon haar verantwoordelijkheden zal nemen. Zich aan de wet houdt, net als iedereen. Want zij uh, staat ook voor de wet en heeft dat heel lang gedaan. Dus dat zal. Uh, dat, dat maakt het extra echt, erg, uh, toch? Dat juist iemand die bij de politie werkt. Uh, voor een tonnetje in de zak knipt, of niet? Volgens mij gaat het om een onderzoek wat nog naar buiten moet komen. Oh, ja. Naar allerlei korpschefs en allerlei structuren van betalingen. En dat lijkt me erg ingewikkeld. En dat zal allemaal netjes in een uh, onafhankelijk rapport staan. Wat nog naar buiten moet komen. Ja. Het heeft als, lang al lang in de krant gestaan andere... dat ze wist dat het niet deugde. Dat ze wist dat, het, dat ze het onterecht kreeg. Ja, dat heb ik ook begrepen. Ja, maar is... zij vond dat de fout lag uh, ja. bij, bij uh, het haar werkgever. Het ja, Marietje. Jij ja, zit er misschien ik, uh, te ver vanaf, of niet? Wat zeg je? Jij zit er misschien te ver vanaf en misschien nou, ik moet Pechtold tot hier zeggen, iets over zeggen. Als de zeggen. wereld in brand staat, uh, ik inderdaad niet altijd uh, bezig ben met de ontwikkeling in Nederland. Nee. Ik, uh, uh, ben als je een tientje terug te veel bezig krijgt bezig van een cashier... De dan, de dan de geef je dat tientje toch terug. Ja, zo ja. wij gaan plassen. Ondanks dat het nee? haar fout was. Hm. Nou, hey Marie. En als die cashier ja, een tonnetje. Ja, tuurlijk. Bevelgeeft. En volgens mij gaat dat ook gewoon <laughs> gebeuren. Dus uh, ik, uh, ik denk dat het uh, helemaal goed gaat komen. Hartstikke en mooi. Mevrouwen. En daar oh, zijn we blij mee. Want uh, elk tonnetje is er weer eentje terug in de staatskassen. Want wij moeten toch ook uh, betaald Eten. worden. Ja, precies. Laten we eerlijk zijn. Maria, ja, dankjewel. En een prettige avond in Amsterdam. Ik dacht, ja, jij gaat nog eventjes Wild Brussel in. Maar ja, ja daar zit je mokum. Hem hem. Ja, ook gezellig. Oh, wel ja, ook gezellig. Hé hey, Marie, bedankt. Dankjewel. Doei. Doei. Prettige Fijn avond. Hoi. Zo, dat is ook ongelooflijk, zeg. Turkije, Fleur. hartstikke leuk land. Moet erbij. Nou, Fleur, je mag eventjes losgaan, hoor. Ja, een goede buur is nog geen lid van de familie. Nee, vind is je... Het is het een goede buur? Is een goede buur? Ja, toch? Vind jij Turkije een goede buur? Ja, er is heel wat aan te merken op Turkije. Nou, dat nou, is en, toch geen goede buur? Uh, maar je kunt uh, goed als buren met elkaar uh, samenwerken... Maar uh, daarmee uh, neemt ook erin uh, bij En hey, Nog huid. even over die PVV, hè? want daar hadden we ja. het net over... voor we Eurabië Ura gaan behandelen, want dat gaan we nu natuurlijk doen. Zeker. Dat was een van de tijdschriften die bij jullie undercover was. Ach, ja. Was dat nou erg of niet? Uh, ja, Karen Gurt als uh, stagiair onderval valse voorwenselen. Ja, het boekje was natuurlijk reuze saai. Ja, en, het was uh, een hele saaie partij die daarin beschreven Ja, ja. Dodelijk saai. Het leek de Partij van de Arbeid wel. Nou, volgens ja. mij zijn we een beetje meer van het fietshok, hoor. Nou ja, door het hard gewerkt natuurlijk. En ook veel plezier gemaakt, maar vooral hard gewerkt. En, uh, ja, volgens Maar mij, een uh, heel saai, hele saai partij. Het, het boekje was het, saai. Het boekje ja. was saai. Dat klopt allemaal niet, wat erin stond. Het was gewoon een hele domme opdracht van een, van een hoofdredacteur... die aandacht nodig nee, had. Nee, nou ja. Dat weet ik veel. <laughs> maar goed, laten we even terug gaan. Want je zei net, Turkije erin, wij eruit. Zei dat nou? Ja. En dat betekent dat wij uit de EU stappen? Ja. En dan? Ja, dan gaan we voor onszelf. Maar dan, dan zijn we toch economisch, de piel? Ja, de Turkije, de Turkije moet helemaal nooit lid worden... Nee, worden, maar als dat uh, wel gebeurt, in. dan ja. wordt hij erin gerommeld. En dan, ja. en dan gaan wij eruit als, als weer Geert premier is. Ja, als dat kan. Oh. En, en dan, en dan en gaan we ook dan uit de NAVO, toevallig. Want anders kunnen we er net zo goed allemaal mee stoppen... met de internationale gesodemieter. Ja. Vind je dat ook een volgoed idee? Nee. De SP heeft het ooit gezegd, hè? Ja. we moeten uit de NAVO... Maar we moeten wel in de NAVO blijven, maar gewoon uit de Europese Unie. Nou, nog voorlopig nog niet. Voorlopig nee, als die Turken komen. <laughs> ja, en, voorlopig is maar, het nog niet te ver. Op, en dan zullen we er uh, alles aan doen om, om er tegenin maar als het uh, te blijven. En doen we dan ook de gulden? Wie terug? Als dat zou kunnen. Ja, nou, als dat zou kunnen. Ja, hè? heerlijk. Oh, god, dan zijn wij het ook al eens. Het wordt wel heel eenzijdig. <laughs> we worden heel terug. Ja, wil je de gulden? Toe? Ik wil de gulden graag terug. Nou, ja. ja. 2,20317 keer je huidige salaris, Jan. Hmm. Ja, ik kan me huidige salaris niet eens meer herinneren, weet je dat? <laughs> maar goed, uh, we hadden het over de ja. Want Arabie. jij zei bij Wilfried de Jong, uh, dat was een van de weinige zinnen naast het plaf plafondzinnetje, uh, maar het plafondzinnetje gaan we straks wel doen. Maar dat je zei van uh, ik heb een missie. Wat is jouw missie, Vleur? Mijn missie is uh, een missie is dat, uh, dat Nederland uh, Nederland moet blijven. En uh, dat, dat de vrijheden die wij hebben gewonnen en hebben overwonnen, ja. dat die niet worden ingeperkt door um, wat we nu zien. En, uh, ja, een gevecht tussen, tussen ideologieën waarvan de verkeerde wel eens kan winnen. Maar ze hebben nul zetels in Nederland. Ja, maar toch, uh, het gaat allemaal om nummers. Ja, dat uh, zeg ik. Nul ja. zetels van de 150. Ja, maar ja, als je of, ziet of dat, dat, uh, uh, dat partijen die bestaan al appeasen, dat partijen die bestaan al het multiculturalisme als uh, hoogste goed Welke hebben bedoel gegeven. Ja, dat nou, de partijen zoals de PVDA, D66. Het hoogste goed. Ja, Multiculturele cultuurel... samenleving. Absoluut. Ja? Ja. En dat, Ik bedankt, dat is iets Dat dan in het en zo? Ach, niet? Ja, het P van de A is een stukje meer dan, één keer Ingrid. Maar uh, uh, is, is het P van de A dus het paard van Trooien voor de Nederlandse democratie? Ja, wezen wel. Uh, kijk, het is natuurlijk een democratische partij, democratisch gekozen. En, uh, um, uh, ja, dat alleen betreft... dat alles al is uh... al. Ja, maar ja, tegelijkertijd, uh, als je ziet hoeveel massa-immigratie er is, wordt daar ook een nieuw electoraat mee gecreëerd. Maar ja, wat is, dat, wat, is nou, wat is nou dat horrorbeeld dan wat je ziet? Ja, wat je ziet is dat uh, in de kleinste dingen... in de kleinste dingen zie je, zie je islamiseringen terug. Zie je dat, dat er uh, vriendelijk wordt gedaan... en dat een ideologie die uit is op wereldheerschappij... Ja, wat heb je, je vandaag uh, meegemaakt... Uh, hey. Waar je de islamisering in zag? Ik heb vandaag een, uh, een boekje gelezen van. Uh, ja, dan zoek je het op. Frank Bovenkerk. Die, uh, dat komt volgende week uit, Bezorgde Vaders. En dat was zo'n grote opsomming van dingen waar we allemaal al mee te maken hebben. zonder dat het eigenlijk. Maar waar heb jij door, dan mee te maken in je eigen omgeving? Ja, en, en met heel veel dingen in mijn eigen omgeving. Uh, uh, ja, ik vind het wel eens. Uh, Word je aangesist op straat? Absoluut. Ja? Absoluut. ja. Maar ja, dat ja. is toch niet islamitisch? Ah, ja, en Bij mij in Friesland gebeurt dat niet hoor. Aansissen. Ja, nee, nee, ze, onze dames worden ee, niet aangestuurd. Ze zeggen, joh. ik kan geen ja. Fries, ja. Maar het nee, aansissen nee, nee, is misschien maar, vervelend, nee, maar, maar, het, maar het is niet het, de islam. Het intimiderende, het, het, het totale, uh, min, de totale minachting van de vrouw. Ja, Ik denk dat uh, niet alle, ik krijg er wel eens kritiek op dat wel eens meiden zeggen... want ik heb het nog nooit meegemaakt, maar uh, heel veel vrouwen in mijn omgeving... als ze dan een keer uitgaan uit of een keer uh, de stad ingaan... de totale minachting van vrouwen... Uh, uh, door moslimmannen. Maar is het uh, niet zo dat op een bepaalde leeftijd... mannen gewoon uh, in vrouwen sowieso gewoon een, een seksbeest zien... een lustobject? Dat ze in Drenthe dan alleen uh, zeggen... zeggen hé hey, meisje, hé hey, meisje. Maar in Drenthe zeggen ze... hé, hey, zullen we brommers kieken? Ja, maar het is een, een groot verschil of dat uh, uh, op een normale uh, uh, manier gebeurt... of dat het uh, met een totale minachting gebeurt. Een, een uh, minachting waarbij je dus gewoon ook aangeraakt wordt... Uh, vastgepakt wordt... Um, ja, ik met het overkomt ooit, je allemaal dat soort dingen? Het is wel eens gebeurd, maar ik heb het, ja. uh, ik heb het uh, nooit meegemaakt met, uh, met autochtone jongens. Houd uh, nooit met moeder. Die zijn ook wel eens uh, meisjes, toch? Nee. Die zijn allemaal keurig. Die doen allemaal goed hun best op school. Ja, maar ja, dat zijn altijd uh, de, Dat is altijd wat opgeheemd wordt. En die meiden die doen het uh, over het algemeen ook een stuk breder, beter dan hun broers. Die zijn ook nodig in die ziekenhuizen straks. Ja, ik hoop het, want uh, heel veel uh, moslima's die willen geen uh, mannen wassen. Dus dat is dan wel weer een groot uh, probleem. kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ik ook zo geen mannen wassen <laughs> ploen, maar. Nee, maar uiteindelijk moeten ze toch gewassen worden. Ja. Dus, uh, ja. Hé, hey, maar uh, Fleur, ik, misschien uh, is het niet uh, verstandig... omdat we net al iets uh, moois opbloeiden... maar <laughs> ik uh, knijp ook wel eens in een kont in een café. Is dat niet uh, ook een Wat beetje minderwaardig Dickie. naar de vrouw toe? Wat voor dikkie. Ja, nou, of, ja, ja, of is dat gewoon een het... Nederlandse kneep nee, in de kont? Dat ja. kan dan wel. Het totale, het totale antidemocratische, anti-westerse... wat zich uiteindelijk ook uit in, in zaken als minachting... ook uit in zaken als uh, straatterreur. Uh, daar gaat het om en dat heeft zijn bron uh, in die ideologie... waarin een totaal andere rol weggelegd is voor mannen dan voor vrouwen. En, uh, en dat, zit, dat uit zich uiteindelijk in de kleinste onderdelen van die cultuur. Maar dus de partij, maar... de partij voor de Vrijheid wil dat verbieden, die ideologie die ideologie bestaat. Nee, maar die mag van jullie ook blijven bestaan, of niet? Nee, we willen die... Uh... Dus verbieden? Nee, dat kan niet. Een partij voor de een, vrijheid. ideologie bestaat. En, nou, oké, okay, uh... maar oké, okay, tuurlijk. Je mag denken wat je wil, die vrijheid hebben ja. ze, maar ze mogen hem niet uiten. Geen moskeeën meer erbij. Dat is een van jullie punten, toch? Ja, graag. Maar die moskeeën die er wel zijn, plat? Nou, dat kan wel een stukje minder. Hoe? ja... Kijk, geen moskeeën er meer bij. Uh, er is een deel van, uh, van de islam, uh, uh, het grootste deel is ideologie, een heel klein deel uh, religie. En, uh, en dat uitzicht dan in moskeeën, bidden, uh, noem maar op. En, uh, en dat is een uiting van dat deel. Dus wat dat betreft vinden wij het wel dat het genoeg is en uh, geen moskeeën er meer bij. En wordt het Nederland dan leuker als er uh, een paar moskeeën plat gaan? Nou ja, ik, uh, ik hoop dat Nederland in ieder geval uh, vrij blijft. En, en, en, en, en de mooie vrije cultuur blijft die wij, die wij hebben, die we hebben opgebouwd... waar onze voorouders voor gestreden hebben. En uh, dat hij niet onder de voet gelopen wordt door een ideologie die er haaks op staat. Nou, uh, we gaan straks nog even met je verder over praten. Uh, want ja, het, het wordt tijd voor uh, ja, jou, jouw top 4 uh, muziek. Nou, we hebben top uh, nummer 4 al niet gedraaid omdat wij ons plaatje even moesten draaien... Uh, ja, een wijs mens die noemde het muziek wat we nu gaan draaien uh, verpleegersmuziek. Ja, dat was ik zelf vorige week. Maar goed, uh, Fleur aangemaakt die had hem in de top 10. En de bezoekers van echtejan.nl zetten hem op nummer 3. Hier is Adele met Running in the Deep. Tot straks. <laughs> Naar het echte nieuws. Ik dacht, ik wil ook een nieuw nummer erbij. Ja. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. See how I live with everything